Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. meegens met het NOS-journaal. Bij een brand in een opvanghuis voor dakloze ouderen in de Russische stad Kimerovo zijn 20 mensen omgekomen. Zeker twee mensen raakten gewond. De brand ontstond vermoedelijk door verkeerd gebruik van een kachel. 80 brandweerlieden bestreden het vuur in de sneeuw bij temperaturen ver onder nul. Kimerovo ligt in West-Siberië, op ongeveer 3600 kilometer ten oosten van Moskou. De eigenaar van het pand en de beheerder zijn ondervraagd. Mogelijk was er geen vergunning voor de exportatie van het gebouw. Door de extreme weersomstandigheden in de Verenigde Staten zijn tot nu toe 19 doden gevallen, meldt CBS News. Bij een grote kettingbotsing in Ohio kwamen vier mensen om het leven toen 50 voertuigen op elkaar botsten. Ook op de luchthavens zijn de problemen groot. 5200 vluchten in de VS zijn geannuleerd. Gemeenten hebben allerlei extra regelingen bedacht om inwoners te helpen die het niet breed hebben. Naast maatregelen als het kwijtschelden van lokale belastingen, hebben ze in totaal meer dan 60 eigen regelingen opgezet. Het gaat onder meer om een verjaardagsvoucher, een fietsregeling, gratis zwemlessen of extra kleedgeld voor de kinderen. Door een stroomstoring in Haarlem en omgeving zaten sinds gisteravond laat 30.000 mensen urenlang zonder stroom. Ook een deel van Spaanwouden en Bloemendaal werd getroffen. Er werd een explosie gemeld bij een verdeelstation in Haarlem. De oorzaak is nog niet bekend. De Britse koning Charles zal in zijn eerste kersttoespraak een eerbetoon brengen aan zijn moeder, meldt de BBC. De toespraak wordt morgen eerste kerstdag uitgezonden op de Britse televisie, maar is vorige week al opgenomen. Het Britse koningshuis heeft een foto gedeeld van dat opnamemoment. Te zien is dat Charles de kersttoespraak houdt vanaf de plek waar voormalig koningin Elisabeth is begraven. Het weer bewolkt vanochtend nog wat lichte regen. Later vaker droog in het westen af en toe zon. Morgen is de kerstdag begin droog. Later volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. En het wordt morgen net als vandaag 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 It's the most wonderful time of the year. There'll be mornings for hosts oh, so so of and with toastmush and carols out in, the, out in the, the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.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 Andy Williams, de most. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Zandvoort, Gert. Uh, goedemorgen het Ger. ja. is weer uh, om tien uur, zoals we uh, <coughs> elke zaterdag. We luisteren naar Andy Williams, inderdaad de most beautiful time of the year. Wonderful time. Uh... Wonderful ja, je time. moet uh, het wel goed doen, hè? Het is ook beautiful. <laughs> nee, ja, nee. Oké, okay, wat gaan we allemaal doen uh, deze twee uur tussen, twaalf en, uh, tussen tien en twaalf? Nou, we hebben zo uh, Kees Roos. Uh, ja, onder andere, we gaan hier beginnen met de oh ja, uitslag uh, van de loterij. He. Daar gaan we mee uh, met Peter Trompel. Hey we hebben een kerstoverdenking van dominee John Vrijhof. Uh, Kees Roos komt vertellen over de kerststallertentoonstelling in de Agatha kerk uh, We hebben een kerstoverdenking van pastoor Bart, Bart Putter van de Agatha parochie. Willem Strooman komt in de tweede uur over de, uh, vertellen over de kerstzang van de protestantse kerk... Um, ook is er een um, uh, kerstzang uh, voor het Wapen van Zandvoort vanavond. Daar kon Maaike Koper uh, over vertellen. En uh, ter afsluiting uh, uh, gaan we praten met Dennis Plantinga over een uh, boek wat hij gemaakt heeft. Oud Zandvoort in kleur. Pracht, ja. uh, uh, oude foto's die hij uh, heeft ingekleurd. En hoe hij dat gedaan heeft, et cetera. Uh, we kunnen beginnen met een aantal uh, uh, kleine nieuwsberichten. Vorige week hadden we uh, Christy Gansen, dat weet ja. je wel hè, in de ja. uitzending. Uh, een beetje timide. Nou, geluk. we hebben goed, uh, goed nieuws. Uh, nou ja, goed nieuws. Uh, ze moest dicht uh, per 15 uh, januari, voor ja. uh, uh, dus over drie weken eigenlijk. Maar uh, er is een petitie geweest... Uh, uh, onze uitzending heeft misschien ook geholpen, je weet het nooit. Je weet het nooit, hè? He? Ja, je weet ja. het nooit uh, of het uh, in Utrecht uh, ontvangen wordt. Maar, uh, maar in ieder zomaar. geval uh, is het zo dat uh, ze uh, met de NS tot overeenstemming is gekomen dat ze tot januari 2024 open mag blijven. En daarmee feliciteren we Christy van harte. Nou, verder is er een stroomstoring geweest in Zandvoort. Uh, gisteravond, uh, Vannacht, Of Gisteravond laat. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, die was in Haarlem. Hè. Ja. een grote. 40.000 mensen werden daardoor getroffen. Precies. Tussen 11 en 4. Dus, uh... Bij Albert Heijn zijn de roltrappen stuk. Ja, inderdaad. Ja. De roltrappen die doen het op dit moment niet bij Albert Heijn. En de de ik had het thuis was... dat het heel even aan en uit ging. Het is een minuut ongeveer geweest. Nee, het was echt een seconde ja, bij mij. Okay. Ja, een seconde? Oké. In ieder geval, uh, er zijn mensen die ook nu nog niet uh, op, op internet kunnen. Etcetera. Mm -hmm. dus, uh, nou, en, en ik las dat in Haarlem. Veel mensen hun kerstdiner hadden ingevroren. En die waren bang dat alles. Ja. <laughs> nee, je, je weet het hè. En uh, gisteravond hadden we ook nog bij Albert Heijn een, een brand. Hè. Dat heb je ook ja, uitgebreid. heb ik begrepen ja. Ja. Uh, maar wat is, wat is er uh... Nou, er was een koeling uh, kapot gegaan. Oké. Okay. Uh, uh, die vloog in de fik. Dus uh, rooktoestanden. Uh, gelukkig niemand gewond. Maar uh, ze moesten wel een uur eerder dicht. Dus er stonden ook mensen tussen vanaf negen uur. Die dachten van nou, we gaan tussen 9 en 10. Als het heel rustig is, gaan we nog <lacht> even boodschappen doen. En dat, dat ging was niet de, door. Nee. Maar uh, net, net als de andere... Uh, Albert Heijn is nu weer open. Net als andere, de andere DK, FOMA uh, en Dirk van der Bloek. Zullen we maar even noemen voor de zekerheid. Precies. Goed, we gaan met de uitzending beginnen. We hebben aan de lijn, als dus het goed is, Peter Tromp. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Alles wel? Ja, ja, ja, ja, mooi, ja, mooi. Spannende tijden, de uitslag van de loterij. Ja, want jullie uh, hebben weer uh, loodjes getrokken hè? voor de ja, uitslag van ja. de uh, loterij van ondernemersvereniging Ondernemingsverdedig in Standvoort. Uh, wordt, ja, wordt er veel ingeleverd, Peter? Kun je dat zeggen? Ja, ja zakken vol, fijne zakken vol. Zakken vol, je sure. Goeiedag. Uh, we zijn begonnen met 10.000 loten en die waren binnen uh, eigenlijk 10 dagen waren die alweer weg. Echt waar? Zo. En, uh, ja, we, willen, uh, altijd, we zijn altijd een beetje voorzichtig en uh, we doen goede zaken met Nederlof en die zorgen, als we nog loten nodig hebben, dat er binnen 2 à 3 dagen weer loten zijn, nou, zelfs in de drukke decembermaand. Dus maar 5000. Nee, nee, die zijn alweer bijna weg. Ja, Nederlanderlof nee, is altijd goed. De vier trekkingen waarvan dit de derde is: De derde, en dan hebben we volgende week ja. de laatste. En dan zijn ook de hoofdprijzen ja. worden dan bekendgemaakt. Ja. Maar goed, we gaan beginnen met de derde trekking. Jij mag uh, van start gaan, uh, Peter. Hartstikke goed. Hotel Hoogland geeft een fles wijn aan Hein Koper. Bloemsierkunst Bluis, een cadeaubon van 20 euro gewonnen door Marianne Verburg. De familie Ner Blom is echt spekkoper, want die krijgt een kilo bofkaas naar keuze van Kaashuis Tromp. De cadeaubond te waarde van 15 euro aangeboden door Vlucht Fashion is gewonnen door M Nieuwenhuis. Marcel's Vestheater geeft drie superbotermalse biefstukken cadeau aan Lia Nele Bos. Een cadeaubon van 25 euro wordt beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Apotheek en is gewonnen door M de Boer. Dolly... Tempirik is ook gelukkig, want die heeft een verrassingspakket te waarde van 50 euro beschikbaar gesteld door de Kaashoek. Het pakket voor de buitenvogels, heel belangrijk in deze tijd. Rio, dierspecialist, beschikbaar gesteld, is gewonnen door A. Koper. Harry, oliebollenkraan, vase geeft een zak oliebollen en appelflappen, gewonnen door Erkiebert. Kiebert. Nel Bos heeft gewonnen een hamburgermenu beschikbaar gesteld door snackbar het plein zandvoort lokaal t-shirt is beschikbaar gesteld door Nalu en gewonnen door visser paap en nou neemt mijn medebestuurslid het even over die gaat de laatste prijzen doen aan jou het woord dankjewel peter um, jij ja, gaat als laatste Nalu. <tie> Nalu. daar staat ik hier. Bij het oh, daar ben je ja. Je laat mij het grootste gedeelte. Oh ja, ja. Inderdaad. Nou, maakt niet uit. Ik ga verder. Um, een waardebon van 12,50 van viskraam Arie Is gewonnen door El van Driel. Petra Terrel Die kan haar hond of kat laten ontworpen via dierenkliniek Zandvoort. Uh, cadeaubon van 10 euro bij Brazé door A. Maat. Zak vet. Staat het nou vet, essentials voeding voor hond of kat. Dierendokter Zandvoort door C. M. Martens. Een goedbon van 15 euro Shop en Store bij Centerparks door W.M. M. Wempe. Cadeaubon van 20 euro bij Bloemhuis W. Bluis in winkelcentrum Noord door de familie Hussen. Een medium pizza van Domino's door de familie Ganeren. Cadeaukaart van 20 euro bij Bruna door de familie Keuler. Cadeauverbakking parfum van Natuurgeneeskracht voor Esmee van Wonderen. Cadeaubond ter waarde van 15 euro door Frituur Danver, door R.R. Drossen. Twee tickets voor Race Square of natuurlijk, door de familie Koster met een C. Een lifestylebon ter waarde van 25 euro van zijn Lifestyle door de familie Koning. Een cadeaubond ter waarde van 15 euro van Vera Flowers and Gifts. Door de familie Schreder. Een cadeaubond ter waarde voor 25 euro voor Kit Avenue familie Lange. Een lunch ter waarde van 50 euro voor Le Bar Willy van der Bos. 250 gram bonbons door de patisserie Chocolaterie Zandvoort Tom Meijering. Een cadeaubond ter waarde van 15 euro bij Mendies door de familie Paardenkoper. <laughs> en een goodybeck Zandvoort Museum door M. Steegman. Dat waren maar liefst 28 prijzen. Ja, dat waren ze. Zo, de... Beto, tussen de 25 en de 30 prijzen. En uh, volgende week is de vierde trekking en begin januari. En dan is de vierde trekking en daarnaast ook de trekking voor de hoofdprijzen. Spannend. Kun je en... nog eens zeggen wat de hoofdprijzen zijn, Peter? Ja, nou, uh, uh, hou je vast. Oh. Uh, de Hema geeft maar liefst twee shoptegoeden van 100 euro. Zo. Die, die doneert 200 euro. Uh, domino's, ook niet tenminste, uh, een jaar gratis pizza's eten. Zo so van nou, nou? 52. Dus iedere week gratis een pizza van de Domino. Nou, lekker. Nou, Lou, <laughs> de Surf Shop op de Grote Kocht, geeft een House of Marley back. Of riddend 2 Bluetooth speaker als hoofdprijs. Zo. Hotel Hooglond, overnachting luxe kamer met Whirlpool voor twee personen. Zo, zo. Voor als je het goed wil maken met je vrouw is dat een hele mooie prijs natuurlijk. Hoeveel De hoofdprijzen Centerparts... zijn er, Peter? Sorry? <lacht> Hoeveel hoofdprijzen zijn er? Nou, ik ben nog niet klaar. We zijn bijna klaar. <lacht> een bestedingsfoutje te waarde van 250 euro voor een verblijf in Nederland. Duizend <lacht> centenparts. Een... Electroworld is ook ieder jaar bij. Geeft een Lower Bluetooth speaker. En last but not least, Albert Heijn. En AH Cadeaukaart. De waarde van het fantastische bedrag van maar liefst 250 euro. O, Zo. Ja, die Heijn, hebben niet op de kleintjes gelet, Peter. Nee, <laughs> hè? dat is wel leuk. Uh, nou, prima hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. Wat het leuke is dat we eigenlijk weinig hoeven te doen. De, de ondernemers bieden zich aan en bellen van uh, kunnen we even. Uh, een prijsbeschikbaarste. Nou, hartstikke leuk. Dat komt natuurlijk omdat ze ook op de uh, ZFM komen, hè, natuurlijk. En dat zij genoemd de... worden en in de zon voor krant ja. staan ook de uitslagen. Ja, daarom. In de krant ook, iedere week. En, en, en mensen krijgen allemaal bericht. En als ze alleen hun e-mailadres hebben gegeven, krijgen ze eerst een e-mail waarin een adres opgegeven wordt. Ze nou, krijgen een brief thuis en met de brief gaan ze naar de winkel toe. Hartstikke goed. Nou. En uh, tot wanneer kunnen ze ingeleverd worden? Tot en met 30 December. 30 december, 6 uur s'avonds. Ja. En dan is het afgelopen ja. zo'n beetje. Hè? Ja. Ja. Nou Peter, hartstikke bedankt. En heel veel succes met de enorme aantallen loten die jullie komende week mochten verwerken krijgen. En Goedemiddag. Goedemiddag. wij gaan door met ons programma. En ik wens jullie enorme fijne dagen. Jullie ook. En bedankt voor de tijd. En, ja En we gaan elkaar volgende week. Oké, okay, hoi hoi. Dankjewel. Goed. Doei hoi. Bye bye. Hoi. Boem, boem.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 Just as good if you check off my Christmas list. Boom, boom, boom, boom. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.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 Dat zijn uh, oude. Ja, dat zijn mooie uh, muziekjes. Oude akkers. Ja, door onze. Uitge... door <coughs> ons uh, technicus Pim Groof. Oh, Pim heeft hij uitgezocht. We hebben geluisterd naar ja. uh, Eartha Kid. Uh, dat was met Santa Baby en... Uh, nee, dat was... Uh... Uh, de eerste was achterin volgens, Nee, dat was niet Earth... Was dat Eartha Kid? Ja, dat was Eartha Kid. Oh, Oké. Okay. Ik kon er ook niks te doen. En uh, daarna was het Chuck <laughs> Berry met R Run, Rudolf Run. Ja. Echt een oude uh, rockmuziek. Hij is en... onlangs overleden, hè? Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. klopt. Samen met Jerry Lewis, die is ook. Uh, ja. Ja. En die was al uh, best uh, op leeftijd. Absoluut, ja, ja. Dat klopt. Hij is zeven keer getrouwd. Zeven keer? Zeven keer. Dat heeft hij goed gedaan. Maar goed, voordat we ons daarin gaan storten, uh, gaan we toch even naar uh, de kerstgedachten. Want we hebben aan de lijn uh, dominee John Vrijhoff. Goedemorgen, dominee. Ja, goedemorgen Hans. Goedemorgen. Ja, we gaan, u gaat zo een, een kerstoverdenking uitspreken, als het goed is. Maar ik wil even terugkomen op het nieuws van de afgelopen week, want er, werd, er werden de nieuwe cijfers bekendgemaakt over de secularisatie, zeg maar, de, de, de ontkerkelijking. En die waren best schokkend, hè? dat het dat, dat, dat hart naar beneden gaat. Heeft u, heeft u dat nog gevolgd? Uh, ja, ik heb het natuurlijk uh, gevolgd. Dat ja, zijn uh, uh, ook de dingen wel waar ik op let. Ja, dat begrijp ik. En uh, wat, wat, wat vindt u daarvan? Het is, dat is uh, geen goed nieuws natuurlijk, hè? Um, nee, en ja, uh, kijk... Uh, de, de, de, de, de, kerk, uh, kijk, de, de kerk heeft een, een, een godsbeeld neergezet. Hè? Ja. En dat uh, godsbeeld is een beeld van mensen. Dat is altijd tijd en cultuur gebonden. Mm -hmm. En uh, dat godsbeeld is voorbij. Uh, dat, daar kan een nieuwe generatie niks mee. En dan noemen we dat dat uh, secularisatie is. Want we testen dan om te kijken of uh, mensen nog geloven in dat oude godsbeeld. En... Uh, ...ja, daar gelooft natuurlijk niemand meer in... ...dus die cijfers over secularisatie zullen nog wel een tijdje doorgaan. Uh, en er zijn natuurlijk uh, godsbeelden van deze tijd... ...maar daar wil de kerk soms nog niet zo aan omdat ze... Uh, ...ja, kijk, God is dan onveranderlijk... ...en dan denken ze ook dat het godsbeeld onveranderlijk is... ...maar mensen zijn ontzettend veranderlijk... Uh, ...en uh, ja, die hebben uh, altijd weer opnieuw behoefte... ...om uh, dat wat ze niet kunnen zien en waarnemen... ...en waar ze toch een beetje een feeling van hebben... ...van maar er is iets uh, meer, ja. En dat willen ze duiden. Ja, Zo maar dan zou, zou de kerk daar wel een rol in kunnen spelen waarschijnlijk. De kerk moet daar een rol in ja, spelen. En, en uh, het, het leuke vind ik van uh, de kerk van Zandvoort... ...van de protestantse kerk... Uh, ...daar is een, een, een, een openheid. Mm -hmm. uh, vroeger zouden we dat een vrijzinnigheid noemen... ...maar er is een openheid voor... Uh, een, een nieuwe manier om na te denken over uh, nou, uh, postmodern geloven... posttheïstisch geloven, anatheïstisch geloven. Uh, dus uh, ja, ik ben niet uh, negatief overzand. Dus maar er is, wel een, er is wel een verschil tussen de katholieke kerk en de protestantenkerk, hè? Um, nou, de katholieke kerk kan natuurlijk omdat ze uh, centraal aangestuurd zijn... heel snel een slag maken als de paus... Uh, ja. Uh, snel ook uh, de, de, de mee te gaan. Maar de katholieken hebben een veel groter probleem als de protestanten. De protestanten zijn boven, uh, meestal gebonden aan een bepaalde cultuur. Hè. Die zitten in de Nederlandse samenleving. Maar de paus heeft een wereldkerk aan te sturen. Dus die heeft een veel lastigere taak om uh, misschien te veranderen van godsbeeld. Hm, hm. Nou, uh, uh, de, de kerst uh, staat uh, ja, voor de deur. De kerst staat voor de deur en uh, ja. uh, u heeft het druk uh, waarschijnlijk op dit moment. Um, uh, vanavond is de kerstzang, daar gaan we straks nog over praten met uh, Willem Strooman, um, ja. de organist hè, van de kerk. En uh, morgen is natuurlijk uh, de dienst, uh, hoe laat begint die? Uh, vanavond is er om tien uur een dienst, en morgenochtend is er om tien uur een dienst. Allebei tien uur, oké. Dus twee, okay. twee, twee uh, kerkdiensten. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, u kunt uh, uh, uh, uh. wat u denkt over de kerst uh, aan, met ons delen. Oké, okay. nou kijk, wat ik denk over de kerst, dat, eh, Kijk, anders gaat het natuurlijk een beetje klinken als uh, Miss Universe, als ik ga zeggen van. Uh, met de kerstnacht ga ik het over uh, de kwetsbaarheid van de, van de mensen en de natuur en de ecologie uh, spreken. En morgenochtend ga ik over uh, de, de verbondenheid en de vrede spreken. Maar het gaat dus over. Uh, ja, over, over, over de. De, de omslag in ons denken, we zijn onderdeel geworden van uh, de natuur en onze kwetsbaarheid daarin. En dat koppel ik aan de kwetsbaarheid van, uh, van het kindje. Hm. En als je daar een, een godsbeeld aan wil koppelen, uh, hè, de traditie zegt van dat uh, we in Jezus God moeten zien. Nou, hoe laat Hij zich dan zien als zeer kwetsbaar? Dus de zorg is aan ons. Dus uh, dat zal de boodschap zijn voor okay. vanavond. Hm. Ja. Hm. Nou, interessant in ieder geval. Ik hoop dat er uh, een hoop uh, mensen komen. En vanavond uh, met de dienst met de kerstzang in, om tien uur. En morgenochtend uh, uh, in de kerk om, om tien, uur. tien uur ook. En ook weer met kerstzang. En uh, ook weer met kerstzang. Oh, dat is ja, prima. Ja, ja. Ja, helemaal goed. Ja. Nou, uh, dominee, heel hartelijk dank voor uw uh, tijd. En uh, ik wens u heel veel uh, succes en hele fijne dagen. U ook, ja. Heet. Ja, en een heel goed ja. 2023. Tot ziens. Dat hoop ik voor jullie ook. Ja. Oké, okay, dank u okay. wel hoor. Daag. Tot ziens. When I say, oh yes, yet again Can you stop the Cavalry? Jonah Louie met, uh, dit nummer was het, Tavares en ja. Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, inderdaad. En dat was een ja. Boeddha liedje, zei je. Dat was een Boeddha liedje, weet ik <laughs> nog. Ja, de oude discotheek De Boeddha ja, de Halterstraat. De discotheek De Halterstraat. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, want we gaan praten met Kees Roos. Welkom, Kees. Dankjewel. En uh, Kees heeft een uh, tentoonstelling met kerststallen in, uh, in de aagta op dit moment. En die loopt tot 11 januari. Als, als, was ja, tot op, 11 januari ja, het he? te staan. ja, dat staan. En je hebt een vorig jaar gehad in het uh, Zandvoors Museum. In het Zandvoors uh, oh, maar he? ja. Toen kwam corona, hè. Ja, toen kwam corona. Hoe, hoe kom je erbij om kerststallen te gaan, uh, te gaan uh, verzamelen? Nou, dat ligt eigenlijk al heel vroeg in, in, in, in mijn verleden. Uh, wij zijn protestants opgegroeid en ja, protestanten uh, hadden in ieder geval vroeger geen kersthalen. Nee. Uh, maar een tante van mij was met een katholiek getrouwd. Dat was in toen de tijd al een schandaal. Dat je als protestant met een katholiek trouwde. Maar die hadden wel kerstal. Ja, dat vond je mooi. En dat, dat heeft me ja. altijd geïntegreerd. Ja? Dus ik denk, nou, uh, daar wil ik ook een hebben als ik straks uh, zelf groter ben. Uh, ja, ik heb er al eens een keer uh, 500 gehad. Zo, so. En verkocht. Toen uh, uh, had ik geen ruimte meer. Daarna heb ik er nog eens een keer 200 gehad. En die heb ik ook uh, oh, oh. op een gegeven moment geen ruimte meer en weer verkocht. Maar hoe kom je daar? Je koopt ze? Of uh, je bent ja. gestegen, rommelmarkt en noem maar op? Ja, ja eigenlijk, eigenlijk alles. alles. Uh, uh, marktplaats. Uh, maar ik, uh, ik krijg er ook veel. Ja? <laughs> Als mensen weten van, oh, ik, oh nou ik, heb, ik sta er nog even op zolder. Ik doe er nooit wat mee. En ja. toen dus heb ik daar wel de mooiste exemplaren kunnen bemachtigen. Maar ik heb er ook ja, best heel duur ook gekocht. Ja. In het verleden. Maar uh, wat, wat maakt het duur? Wat, maakt het, wat, wat maken die dure kerstallen duur? Uh, het dat het of? eenlingen zijn. Uh -huh. uh, en dat ze uit Italië komen. Oh ja? Italië is de bakenmat van de uh, kerstallen. Oh ja, oh, dat wist ik ook niet. Ja, uh, Franciscus, uh, Franciscus dit kent eigenlijk iedereen wel een beetje. Hè? Uh -huh. Die is er uh, eigenlijk mee begonnen. Om een, om een uh, kerstal neer te zetten. Eerst een eerste levende kersthal. Francisus van Assisi. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja. En die is ermee begonnen. Uh -huh. En die vond het uh, uh, ja, erg mooi. En op een gegeven moment zijn andere kerken ermee begonnen. En zo is het eigenlijk uitgebreid. En op een gegeven moment ja, heeft de kerk gezegd. Nou, het is wel eigenlijk wel fijn dat iedereen een kersthal thuis heeft. En zo is dat eigenlijk in de loop der eeuwen zo gegroeid. Wat ja. bijzonder. Ja. Wat, wat, wat sprak jou het meeste aan? Toen je voor het eerst een kersthal zag? Je vertelde het net dat je een kersttal zag, wat, wat, maar wat sprak je het meeste aan? Het kinderke Jezus of, of de, de, de, de... De wijze. De wijze, de drie wijze van het Oosten. Ja ja, ja, <laughs> ja, ja. Ik heb zoveel, zoveel wijzen in de zijn <laughs> ja. dat er in Oosten geen wijze meer zijn. <laughs> maar wat sprak je het meeste aan? Uh, nou, wat meeste aansprak is... Uh, dat het verhaal... Uh, ik ben protestant opgegroeid. Hè, een ze, zeer zware kerk. En dan wordt het ineens uitgebeeld. Ja. En die, die uitbeelding dus sprak echt tot mijn verbeelding. Dat is dus ja. echt, dat is echt dus helemaal blijven hangen. Ja. En, en, en, en, en ja, dat, dat is het eigenlijk. Ja, ja, die zoals, u zegt, zoals u zegt, uh, de, de, de, in Italië hebben ze levensgroot. Ja. Maar wat is de kleinste? Die, die bij mij, ja? die is, uh, uh, die is uh, twee millimeter. Echt twee waar? millimeter? Ja. Een hele kerstal. Nee, het uh, nee. is dus, uh, Jozef, Maria en kinderke Jezus. Nou. Hij is 2 mm. En ik, ik heb er ook vergrootglazen bij liggen. Zodat <laughs> mensen kunnen zien uh, dat er echt een kerststal is. En wie heeft waar? die gemaakt? Uh, dat, dat weet ik niet. Dat is, nee? dat, die hebben we ook zo gekocht, dat weet ik echt niet. Bijzonder. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe komt u eraan? Waar, waar, waar heeft u die uh, vandaan? Deze, oh, goede vraag hoor. Dat weet ik echt niet meer. Nee, nee dat weet ik niet meer. Nee, dat is een goede vraag, maar dat weet ik Maar, maar sommige zijn op, echt kunstobjecten. Sorry? Sommige zijn echt ja. kunstobjecten. Ja, ja, er zijn er kunstobjecten bij. Er, zijn, uh, er is er wel eentje met, uh, met drie nullen bij. Echt waar? Ja. En, uh, twee eigenlijk. En uh, die komen echt uit Italië. Die heb ik echt op veiling gekocht. Huh. En wat, wat betaal je daarvoor? Nou, voor deze was 1000 euro. Ja, ja. Zo. En, maar verhoogde waarde zich? Uh, geen idee. Door de jaren heen? Geen idee. Maar bent u, bent u de enige die die kerstallen... Part. Zeg maar jij hoor. Jij? Uh, nee, de, nee, er zijn heel veel verzamelaars. En het leuke ervan is, of het leuke, ja, net hoe je het ziet. Uh, de katholieke mensen die, die vinden dat uh, niet meer om een kersttaal neer te zetten. Mm -hmm. Maar nu krijg je ineens dat ineens heel andere mensen het wel leuk vinden om een kersttaal neer te zetten. Maar verzamelaars, die grijpen hun kans. Want die mensen die hebben die kersttaal op zolder staan, gebruiken hem niet meer. Of hij is van oma of opa geweest. En verzamelaars, die, van, die, die grijpen hun kans en die, die kopen deze dingen eigenlijk allemaal op. Ja. Uh, en als je nu op Marktplaats kijkt, dan zie je ja, kerstallen uh, te over eigenlijk uh, ja? te koop. Oh. Vooral uit Brabant, hè. Brabant en Lille. Ja, Ja, ja, ja. <coughs> katholieke dus, ja. provincies. Inderdaad. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar uh, zijn er weinig mensen meer die zelf een kerstland neerzetten? Jij kwam vroeger bij ons thuis stond je ook altijd, maar... Maar er zijn weinig, uh, steeds minder mensen die dat doen? Nou, uh, de trend van de laatste jaren is dat mensen uh, een beetje, uh, wel een kerstal een neerzetten, maar een beetje een, een uh, ja, een beetje karakteristieke kerstal. Ja. Uh, niet meer dat, uh, dat ouderwetse moderne, uh, ouderwetse, maar uh, meer het moderne en, uh, en minimalistisch. Ja, ja, ja, ja. Is heel, uh, niet te al zijn ik heb, allemaal. Ja, ik heb de, de, de meest minimalistische uh, die ik ooit gezien heb uh, waren twee uh, uh, lucifetjes en een halve lucifer. Oh, Dat is ...wat kinderen je Ja geweldig, maar. Dus, die was de meest middelminsters, dus ja. Ja. ja. Hebben de, de, de mensen die ook de, dit soort dingen sparen. zijn die verenigd in een. In een, in een, in een nee, verenigd? Nee? nee, niet dat ik weet hoor. Ik nee. denk het ook niet hoor. Nee, ja. denk het ook niet. Er nee. zijn natuurlijk niet zo erg veel, gelukkig. want anders mm. dan hou je niks. Uh, nee. dan heb je maar, uh, maar, maar, maar kinderen spreekt ons toch altijd aan? Hè? Ja. Uh, die beestjes en ja. weet ik dan, Die schaapjes. En, uh. dat, is, dat is heel want er erg. Er komen ook uh, kinderen in de, in, de, in de kerk straks kijken. Tenminste, is dat nu al. Ze zijn geweest. al geweest, dus ze zijn geweest alle al. scholen zijn al geweest. Oh, Alle scholen zijn geweest? Ja, ja alle leuk? scholen zijn al geweest. Ja, ja, Vond is dat ja, ja. leuk allemaal? Ja, dat is schitterend leuk, joh. en er zijn zulke leuke reacties van geweest. Maar ik heb er wel leuke anekdotes van hoor, dat is wel heel ja? erg leuk om nou, te eens, horen. Ja. Ja. Um, zoals de één kind, uh, die, uh, ik heb ze ook van Diamond Painting. Ja. Ik, uh, nou, ja, ik denk dat een hoop luisteraars misschien wel weten wat Diamond Painting is hè. Nou, en, ik, uh, ik uh, toevallig niet, maar... Weet je niet wat diamondpeting nee, is? Nee, ik nee, ook nee. niet. Weet je niet wat diamondpeting nee. is? Oh, jee. Nou, diamondpeting is een... Uh, wat je vroeger had met, uh, met die nummertjesverven. Ja. Heb je nu met steentjes. Uh -huh. En de steentjes, die, die, die, die zijn zo geslepen als een diamantje. En die glinsteren dus. Ja. En die moet je gewoon op kleur uh, in een veld leggen... op, op plastic gelijmd papier. Uh -huh. En dan ontstaat dus van die diamond... Uh, diamond ontstaat dus een voor Een voorstelling. En in mijn geval was dus kerstallen. Dus dat is diamondpaintement. Oh, oh, het is helemaal in en helemaal hot. Uh, vooral in de winter dat mensen echt met die steentjes, die, meestje, die steentjes zijn, nou, wat zijn ze, 2 mm of zo, of 3 mm. Ja. En die leggen ze dan per steentje leggen ze op dat lijm. En dan uh, nee, nooit weinig van goeten. Nee, nee, nee, ja, dat is diamondpainting. Maar goed, ik heb er een paar van diamondpainting. En uh, de kerk heeft zelf ook een hele mooie kersthal. In de Agatha-kerk is uh -huh. een hele mooie kersthal. Uh, ik sta aan de rechterkant. En de kerstal de van de kerk staat aan de linkerkant. En dan loop ik voor het altaar langs. En de Agatha-kerk heeft een, een, een, een ronding achter in de kerken. En die ronding daar uh, hangt Jezus aan het kruis. Uh -huh. Maar dat is helemaal mozaïek. Uh, ik liep er met de groep langs. Toen een kind voor Ging staan en heel verwonderd gaan zitten kijken. Het zo. Dat is een grote diamond painting. <lacht> oh ja, ja, ja. Ja, mooi. Maar. Ik uh, kan, <lacht> ja, kan me voorstellen, als er een hoop kinderen komen. en tientallen bij elkaar. dan willen ze met die, met die, met die kerstallen spelen. Maar ze mogen er niet aankomen. Nee, nee. ja. Da, nee, dat. Uh, dat jammer kan, in, ik heb, uh, Jammer, ik heb wel een. Uh, ik heb wel een speelhoek met kerstallen. Die is er wel, maar ja. Die, ja, te weinig ruimte in de kerk. Ja, ja, ja. Te weinig ruimte. Ja. Dus die kon ik helaas niet neerzetten. Ik heb ook mijn levensgrote kerstal niet kunnen neerzetten. Omdat er... Uh, ja, er waren concerten. Hè. Straks weer weer nieuwsconcert ja, natuurlijk. Maar natuurlijk. was. En Maastrichter was er ja, Maastrichter Star was in de kerk. Dus ja, dan is er dus ja, ruimte nodig in de kerk. Ja, Waar slaat u die, die kerstallen allemaal op? Uh, ik, u ik heb een garage. Oh, nou, garage. Dat ja, ja, ja, kan ja. allemaal erin. Ja, ja, ja. ja. ja. En, ja, ja. En, uh, er staat dus helemaal vol met kersttallen. Voor mijn kerstallen en voor met, met kerstartikelen. Voor met kerstballen. En <laughs> dat allemaal, ja. En de slee staat er ook nog in. Sorry? De slee staat er ook nog in. Nee, maar. Kunt u nog iets zeggen over uh, wanneer dat die. expositie die te zien is in de Aagda-kerk? Op welke dagen? Uh, zaterdag, zondag en woensdag. Uh -huh. uh, in, uh, tot half vier s middags. Oké. Okay. Vanaf? Uh, volgens mij is het. Uh, <laughs> ik moet het even uit mijn hoofd zeggen. Uh, volgens mij is het woensdags vanaf half twee tot half vier. Okay. Oh, en zaterdag ja. en zondags is het geloof ik van half twaalf tot half twee of half drie. Okay. Ah. En, en uh, vorig jaar was het dus in het Stand maar ja. dat, dat ging helemaal mis door de corona. Uh... Ja, ik ben twee weken, twee weken, twee, weken, weken. twee anderhalve week oh. misschien open geweest. Ah. Ja, ja, Zonder, ja. hè? Ja. ja, het was een hele leuke tentoonstelling uh, ook toen uh, met allemaal verzamelaars hè, van uh, uit oh. de Zandvoort. Ja. had dat natuurlijk helemaal uh, ja, samengesteld. samengesteld. Ja, ja, ja, ja, daar ben ik ook nog vrijwilliger trouwens in het museum. Oh, wat <laughs> ja, ja. Ja. Want, uh, daar uh, zit ik achter de balie. oh achter de balie. oh vrijwilliger achter de balie. Ja, ja want u doet heel veel meer, he. vrijwilliger in, in, in het Huis in de Duinen begreep ik. En, ja. Ja, uh, ja. Uh, lid van het uh, Sociaal Domein. Uh, ja, lid, de adviesraad van het Sociaal Domein. Inderdaad. Ja, ja, ook dat ook, dus ja. u uh, zit echt uh, wel in de stomp van zijn gemeenschap. Uh, Jazeker, maar dat is ook het leuke. Hè, van, uh, als je, als je zandvoorter bent en ja, je kan je terugtrekken en alleen op je vlekje gaan zitten. En uh, ik ben nu 68 en achter de geraniums gaan zitten. ja, uh, ja die, die bloeien ook zwinters niet. Dus ja, wat heb je dan zwinters, hè? Ja. Dus uh, <laughs> heb je zwinters weer ja, niet. Het is veel Kerst, om, uh, om, uh, dus om het, bezig te zijn, <klaan> uh, Om uh, vrijwilliger uh, ja. werk te doen. Ja, inzicht te hebben wat er speelt ja. uh, onder, de, onder de mensen in Zandvoort. Uh, en vooral het sociaal domein trekt me erg aan. Ja. De minima en de, uh, wat mensen... Ja, te verduren hebben. Nou, vooral in deze tijd is het natuurlijk ja. met de energie... en met de, en dat is natuurlijk een hoop ellende. Wordt er voldoende aan gedaan, vindt u? Ik vind dat Zandvoort... het best, best goed doet. Ja, hè? ja, Ja, ik vind dat Zandvoort best... Uh, ja. zelf zo... het moet natuurlijk allemaal binnen de lijnen van de wet. Mm. En binnen de lijnen wat mogelijk is natuurlijk. Ja. Hè? Er ja. zijn natuurlijk heel veel... Uh, maar er wordt wel... Uh, het, het, het, het, het probleem is... Het allergrootste probleem zijn de mensen eigenlijk zelf. Ja. De schaamte. Ja. Ja. En het stigma voorbij, wat het, he? waar ze bang zijn dat ze in een stigma terechtkomen. Ja. Dat is ja. eigenlijk het allergrootste probleem. Ja. Ja. Als mensen zelf naar voren zouden durven willen komen. Zo van, hey, wacht eventjes, uh, uh, ik heb hulp nodig. Dan is er hulp. Ik begrijp het, ja. Ja. ja. ja. Nou Kees, uh, goed werk wat je allemaal doet en uh, je sluit niet uit dat je volgend jaar uh, weer misschien een, een, een kerststal op de toonstelling doet? Ja, je weet het nooit. Ik nog weet het natuurlijk. nooit hoor. Dat, dat, dat wacht ik of altijd maar. Misschien een keer jaar. Een, een, een levende kerststal? Dat is natuurlijk heel leuk. Dat is hartstikke leuk, maar dat, moet, ja, dat, dat zijn toch wel een paar praktische oplossingen ja, maar je ja. maar nodig. Hè? Zo van uh, mensen in de kou zetten als het erg koud is, dan, uh, dan is dat moeilijk nee, om, nee, om het nee. buiten te doen. En je zotje erbij? Ja, oh ja, nee, maar dat zou. Of zichzelf zou het geen probleem zijn om een levende kerst al samen te stellen, maar het is echt wel. Ja, hoe en waar ga je ja, het dan doen? Hè? Ja. Dan zou het misschien in de blauwe tram leuk zijn. Ja, misschien ja precies. Dat, dat ja. je het binnen doet, uh, buiten zou het echt een probleem zijn. Ja, ja. inderdaad. Uh, nou, mag ik je hartelijk bedanken? Ik, uh, Graag, je nee, je nee, nee. Je... nee, nee, Kees gaat nog wat vertellen over kinderen, ja. Jezus en over de drie koningen. Oh ja, ja. Oh, dat zei je Oh ja, dat was jouw vraag nog, ja. hè? Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Goed, uh, nou, de drie koningen die zijn uh, uh, volgens de katholieke traditie niet in de kerstnacht gekomen. Hmm. Dus die kunnen ook niet bij de kerststal staan dat kindje net geboren is. Dat kan niet. Dus die drie koningen die moeten verderop staan. En bij elke katholieke kerststal vroeger, ik weet echt niet of het nu nog zo is. Maar vroeger werden die uh, drie koningen, die werden een end van de uh, kerststal afgezet... En uh, Kenneth kind of Jezus lag er uh, ook nog niet in. Die kerstal werd dus neergezet. Jozef en Maria en de schaap en, en, en, en de ezel en de os. En de drie koningen werden een ent van afgezet. En vroeger hadden mensen allemaal een dressoir een mm -hmm. in huis. Ja. En daar stond dan die kerstal op. En dan mochten de kinderen... En vroeger had je hele grote gezinnen in de katholieke kerk, maar die kinderen die mochten dan één voor één, elke dag mochten ze de drie wijzen een stukje verder opzetten. Ja. Oh ja. Allemaal ja. Al gedaan. Ja. En uh, net zolang tot het dus Kerst was, Kerstnacht was, en dan mochten ze er echt bij in de, de kersttuin zetten. En ze werden geleid volgens mij door een grote ster aan, aan, aan de hemel. Ja. Dus is er wat ik het is me kan herinneren? Had ja. er, ja. er nog geen uh, GPS in die tijd? Maar, uh, ja. <laughs> is ja. Het is dat ook dat niet dat... waar dat ze in de Kerstnacht zijn gekomen, hoor. Pas op drie koningen. Pas op drie koningen. Op, op 10 ja. januari zijn ze pas gekomen. Hè. Dus ah. het, de, in de kerstnacht waren de drie wijzen dat nog helemaal nee. niet. Die waren nog onderweg van, van het eind van de dressoir. Ja. Maar wanneer is het kindje dan geboren? Wanneer het kindje geboren ja. is. Uh, in de kerstnacht. Ja, in de kerstnacht. 24, voor, 25. Daarvoor hadden ze natuurlijk ook geen kindje in het... Uh, Nee, nee, nee. De, de, de katholieken mochten, en nog steeds niet, hè? want uh, als, je, als je kijkt naar de, de kerstdienst uit uh, Sint Pieter in de nacht, mm -hmm. dan neemt die paus, neemt een een, een, een mee en die legt hij dan in, de, want het kind is dan geboren. Precies. Het ja, is niet eerder geboren, ja. dus het kan er nooit eerder in liggen. Ja. Nee, <laughs> dat is heel nou dat, ja, dus dat ja. is helemaal duidelijk. Uh, Pim ook wel ja, ja, duidelijk nu. Ja. ja, ik wist het alleen, er zijn een half mensen die het niet weten. Nee, dat klopt. Ja. Ik vind het wel heel interessant om het eventjes te vertellen. Ja, dat klinkt ja, ja, ja, ja, ja. ja. helemaal top. Ja. Nou ja, goed, er is nog veel meer te vertellen ja, we over de kerst. We ja, nou ja we hè? Zitten over, Maar je moet eens ja. even naar de kerk komen. We krijgen ze dan, we nog dan moeten we naar de, de kerk keer. komen. Ja kunnen ze ook eigenlijk gelijk zien wat meer is. Ja, precies, precies. Nee, We hebben zo nog Bart, uh, Bart Putter, de, de pastoor van de aangetakkerre... die komt zo aan de lijn en die geeft nog een... Kijk dus uh, ja, we, dat moet allemaal nog voor elven. Dus we moeten helaas ermee stoppen, Kees. Ik vond het heel interessant wat je allemaal te vertellen had. Dank je wel. En uh, ik wens jou een hele fijne Kerstdagen in ieder geval. Heb je thuis ook een kerstval staan? Neem maar even wel, hè? Uh, ja, er staat nog wel, staan er nog wel een paar <laughs> die ik, niet, uh, die ik niet in de kerk kwijt kon. Ja. <laughs> <Ja, laughs> ja, en een heel mooi nieuwjaar, hè? Ja, en een heel mooi vertelde. nieuwjaar, de, uh, heel prettig. Veel succes, veel plezier en Hartelijk vooral veel gezondheid gewenst. Oké, okay, okay. we gaan een stukje muziek draaien. Pim klopt, hè? Ja. Het nooit wie dit zijn. Nee, nee. Dat, uh, dit is uh, de, de, de Duitse groep Ramstein. Ramstein ook. Ramstein ja. is eigenlijk een... een hardcore, uh, ja, heel hard. Ja, heel hard. Ding he? van, ja. Harder ja. hebben we niet. Dit klonk, <laughs> heel, uh, dit klonk heel liefelijk, Jingle Bell. Ja. Heel, heel mooi, heel mooi. Maar uh, mooi uitgezocht. Ja, heel mooi. Uh, heel ja, ja, ja Zeker ben je, ja. Pim. Uh, goed, we hebben aan de lijn, als het goed is... Uh, pastoor Bart Putter van de Agatha Barochie. Dat klopt. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen meneer Putter. Goedemorgen. Uh, ik heb uw collega Zoen uh, Vrijhof ook al aan de lijn gehad. En uh, mm -hmm. we hebben het even over het nieuws gehad. Uh, wellicht even gehoord. Uh, uh, dat gesprek met uh, de heer Vrijhof over de secularisatie. Uh, waar, waarvan cijfers bekend zijn geworden afgelopen week. Dat mm, uh, yeah, uh, yeah. De, de ontkerkelijking uh, hard uh, uh, gaat. Dat heb je ook gehoord? Hoe... Hey, de, de, de, de, dit stukje heb ik nu even niet gehoord, maar okay. het bericht natuurlijk. Wel maar uiteraard, ja, ja. begrijp ik. Ja. Ja, we, ja. Wat is uw reactie daarop? Uh, ja, ja, ja. ja, ik moet natuurlijk zeggen dat ik dat jammer vind. Ik bedoel, dat ja, is natuurlijk een reactie en dat ja. is natuurlijk ook zo. Aan um, de andere kant ja, is het natuurlijk wel iets wat al een aantal uh, jaren, jaren speelt, dat klopt. Tientallen jaren natuurlijk gaan. Er is een patiënt, een aantal jaren dat we dan natuurlijk zeggen. Nou, uh, meer dan de helft van de mensen voelt zich niet meer uh, religieus. Nee, nee. Uh, ja, en dat is, ja, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk jammer ook voor ons als parochie Tuurlijk, en als kerk. Maar aan de andere ja. kant, ja, mensen die nu ook naar de kerk komen... die maken daar wel gewoon een heel bewuste keuze in. Absoluut. Ja, en, en tegelijkertijd zien we natuurlijk ook echt wel interesse... bij mensen in onze diverse kerken hier in de omgeving... die ook op latere leeftijd dan toch echt wel het geloof ontdekken... en soms ook echt katholiek willen worden... Ja. Um, maar dat is anders dan 60 ook, jaar geleden. Dat ja. is natuurlijk duidelijk en dat moeten we ook gewoon accepteren. Dat is hoe het nu ja. is. En het is ook erg moeilijk om jongeren erbij te betrekken. Is dat nog steeds? Dat is ook zo, hè? Um, dat valt wat mee. Nou ja, en kijk natuurlijk. Kijk, in de kerk zijn niet veel jongeren. Dat, dat moet je eerlijk zeggen. Het is wel zo dat ook wij hier vanuit de Voort dan samenwerken in een verband uh, met ook het Centrum van Haarlem. Uh -huh. En daar brengen we bij twee kerken... Uh, toch wel de nodige gezinnen en, en jongeren bij elkaar. En, en ja. dan hebben we een familie zondag speciaal voor hen... waar je dan toch met uh, zeker 150 mensen ook wel zit. Maar die breng je dan bij elkaar uit de hele grote regio. Dus dat ja, is... Uh, ja, uiteraard. ja, jongeren komen ook iets vanzelf meer in aanraking met de kerk natuurlijk. Nee, dat is ook zo inderdaad. Uh, goed, nou we hebben u uh, eerder deze week gevraagd... om een, uh, een soort kerstoverdenking uh, uit te spreken vandaag. Dus daar geef ik u de gelegenheid voor <laughs> <Dank u>. Ja, <laughs> ik geef u het woord. Dank <laughs> <Ja>. u. <laughs> nee, maar wat, wat, ik kan ook vragen stellen. Hoor. Wat, wat betekent kerst voor u? Uh, uh, is het, een, het is een speciale tijd, neem ik aan, hè? Ook, zeker in de katholieke kerk. Ja, ja, ja, ja. Misschien even heel praktisch gewoon, um, uh, dat mensen dat ook weten dat we natuurlijk uh, vanavond hier in onze Achterkerk Kerk om tien uur is, uh, is de nachtmis met uh, Emeritus Pastoor uh, Dick Duivers. Mm -hmm. uh, en dan morgenochtend, de eerste kerstdag, is het ook weer om tien uur, dan zal ik er ook zelf zijn. Uh, en ik geef ook meteen even de eindejaarsviering om vijf uur. Dat is samen met uh, Domineet John Vrijhof. Mm -hmm. uh, en we hebben natuurlijk een, een tentoonstelling van 350 kerststalletjes in onze kerk. Ja. Uh, dat is de verzameling van Kees Roos. En die is uh, zaterdag en woensdag te bezoeken van, uh, van twee uur tot half vier. Uh, en natuurlijk ook aansluitend aan de vieringen. En die kerststalletjes, dat heeft natuurlijk... Uh, dan kom ik ook een beetje bij mijn kerstgedachten. Dan kun je natuurlijk denken: ja, dat zijn van die, van die lieflijke voorstellingen. Uh, met, met natuurlijk Jezus en, en Maria en Jozef en die herders en die koningen en, en zo'n mooie engel. Uh, en dat is natuurlijk ja, wel een beetje het ultieme kerstgevoel met yeah. lichtjes en geur. En in deze tijd, uh, als ik in voor mezelf spreek, dan voel je je daar natuurlijk bijna een beetje schuldig over met alles wat er gebeurt in de wereld. Dat je denkt van ja, kun je, kun je eigenlijk nu wel ja, op deze manier kerstmis vieren als je weet dat ja, eigenlijk ook zo dichtbij, natuurlijk in de Oekraïne, ja. zoveel mensen in het donker en in de kou zitten. Uh, en natuurlijk op andere plekken in de wereld ook. Uh, en dan denk ik dat we, ja, wat, wat die boodschap van, van het evangelie van, van Jezus ons toch wil zeggen. En natuurlijk ook die engelen die toen uh, de herders toezongen bij de geboorte in, in, in, in Bethlehem dat we uiteindelijk toch geroepen zijn tot, tot die vrede. En, ja. en natuurlijk is dat die wereldvrede. Maar ook die vrede in ons eigen hart. Die vrede ook met onszelf, met onze eigen naasten. En ergens, ja, die hele kerstsfeer probeert dat, denk ik... eigenlijk tastbaar voor ons te maken. Die, die echte vrede die we zoeken in ons hart. En die gaat natuurlijk veel verder dan... Dan leuke lichtjes en een, en een mooie kerst al. Uh, maar dat, dat maakt het een beetje tastbaar om, om die echte vrede in de wereld. en in ons hart ook te vinden, denk ik. Ja, absoluut. Ja, ik hoop dat uh, de kersttijd. Uh, deze uh, verschrikkelijke oorlog in uh, de Oekraïne. Nee. Uh, toch uh, positief gaat beïnvloeden. Maar goed, dat moeten we allemaal afwachten. Dat is uh, uh, koffiedik kijken. Uh, ja. Nou, hartelijk bedankt. Uh, wilt u nog verder iets uh, zeggen over de kerst? Ja. Uh, nou, uh, nou, niet, uh, niet, niet, niet <coughs> maar ik wens natuurlijk wel jullie en allerlei straat natuurlijk een zalig kerstmis en ja. hele mooie dagen. En, ja. en als u in de gelegenheid bent natuurlijk welkom in de kerk bij de vierdingen of sowieso om de kerstdallen een keer ik te bekijken. Het. Ja, ja, ik Ik dus wens het u wel. heel veel ja. succes. Ja, we hebben net uitgebreid uh, gesproken over de kerstdallen tentoonstelling in de, in de kerk de, met uh, de Kees Roos. Dat was heel leuk. Oh, mooi. Ja, mooi, en mooi, mooi, mooi. Uh, nou goed... Uh, uh, ik wens u heel veel succes met de, met de viering vanavond om 10 uur. En uh, morgenochtend om 10 uur. Hè? Morgenochtend ja. ook om 10 uur. Ja. Ja. ja, heel goed. Ja. Uh, heel goed, hartelijk bedankt, uh, meneer Putter. En uh, ik wens u een heel uh, fijn kerstfeest. Een zalig kerstfeest, mag ik wel zeggen. En een heel goed 2023. Ja, oké, dank u, ja? Ja, ja, okay, dan dank u wel. Ook mooie dagen. Ja, hoor. Tot, mo Dag. tot ziens. Bye-bye.